De Franse president Macron heeft premier Attal gevraagd om voorlopig aan te blijven. Attal diende gisteren zijn ontslag in. na het verlies van de regeringspartij bij de parlementsverkiezingen. De winst van Verenigd Links werd gisteravond op veel plekken groots gevierd. Ook in Parijs. Daar wordt nu volop schoongemaakt, zag verslaggever Matthijs van der Wiel. De groene letters van Le Pen zijn er bijna van op. Centimeter voor centimeter spuiten de mannen van de gemeentereiniging de verf weg. Atal zegt dat hij blijft zolang het nodig is. En Arjen Lubach heeft een eretitel te pakken. Hij krijgt een eredoctoraat van de Open Universiteit voor zijn bijdrage aan de wetenschap en samenleving. Volgens de Unie behandelt Lubach in zijn televisieprogramma's vaak ingewikkelde thema's op een humoristische, heldere en makkelijk te begrijpen manier. Een Groningse ondernemer deelt gratis miljoenen piepkleine wormpjes uit. Aaltjes. Die worden gebruikt om op een natuurlijke manier van naaktslakken af te komen. Na het natte voorjaar was er veel vraag naar. En daarom besloot de ondernemer groots in te slaan. De piek uh, waarin we het verkopen is eigenlijk een beetje voorbij. Dat was eigenlijk in mei. Alleen toen was het product niet verkrijgbaar. Uh, toen het weer verkrijgbaar was hebben we superveel inge ingekocht. Omdat we dachten, hey, we kunnen een grote slag slaan. Maar dat viel een beetje tegen. Dus... Uh, ja, we hebben nu heel veel over. Ja, en met heel veel bedoelt hij miljarden aaltjes... waarmee je dik tien voetbalvelden naaktslak vrij zou kunnen maken. De vormpjes zijn niet eindeloos houdbaar. En de ondernemer zegt dat hij ze liever weggeeft aan mensen die er wat mee kunnen... dan dat hij ze moet vernietigen. Dan nog het weer. In de loop van de avond trekt het steeds verder dicht. Er kan in het westen wat lichte regen vallen. Morgen volop zomer, droog, zonnig en 24 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ongeveer 60 kilometer file in de regio. Je hebt 10 minuten oponthoud op de A7, Zaanstad horen bij Purmerend. Verder op de A9, Amstelveen, Alkmaar bij Knoop en 10 minuten extra reistijd. En op de A10, De Ring van Amsterdam. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotenvaart richting de Koentunnel. Ongeveer een kwartier extra reistijd.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 Van Paul, tenminste, de meest recente single van Paul. En dat nummer, dat heet Mars. Welkom bij deze alternatieve fm van donderdag 4 juli. Eh, waarom? Omdat we dan op dat moment de uitzending aan het maken zijn. En het programma heeft zijn oorsprong in Zandvoort. Daar ligt het eigenlijk. En ja, dan ontkom ik er ook niet aan. Want het Zandvoortse nieuws vertel ik toch. Ondanks dat dit een programma is voor algemeen gebruik. ...is dat ik uh, een beetje aangenaam verrast ben door een timelapse die door collega Marcus van Dam is uh, gemaakt. Uh, want wat is het geval? Zandvoort is een beetje in de band van de street art. Net als bijvoorbeeld Nieuwegein, want die hebben daar ook een echte street art festival. Maar Zandvoort schijnt dat ook uh, te hebben. En wat is het geval? We hebben ergens een of andere uh, oude brandweercocerne hier in de Zandvoort uh, staan uh, waar, uh, waar het zo is... En daar is een kunstenaar bezig geweest. Die heeft er een hele mooie mail op uh, leepen, weten te schilderen. En het lijkt net alsof hij hier de raam uitkomt. Uh, met een haring in, uh, in, in zijn snavel. Nou, dat is een beetje het uh, verhaal. Uh, en voor de rest is dat een beetje de enige uh, link wat we dus met, uh, met uh, dit dorp hebben. Omdat uh, de oorsprong natuurlijk hier uh, ligt. Maar goed, daar ga ik je nu verder mee uh, vermoeien? Wat uh, gaan we doen? We gaan uh, straks uh, ook nog luisteren naar. Helene, want die komt hier spelen. En Helene is iemand die bijvoorbeeld uh, de... Poeh, dan moet ik even uh, nadenken. Want ze doet in de P60 uh, het een en ander was de uh, Living Room Sessions. Ja, dat is het. En daarin uh, gaan we natuurlijk ook even vragen stellen over hoe dat nou in zijn werk gaat. Dat is één. En twee, natuurlijk hebben we het ook over haar werk als songwriter. Het, uh, voor mij was het een beetje een dag deze 4 juli... om iets uh, voor elkaar uh, te krijgen. En dan heb ik van alles en nog... want ik ben een beroepsgeoot. Dan denk je, ik heb de, de single niet. Ik heb de single wel, ik heb de single niet. Uiteindelijk heb ik de single dus wel. En uh, had ik dus niet goed in het mapje zitten kijken. Uh, maar dat is een single die morgen uh, op een gegeven moment uit uh, gaat komen. Dat is Nederlandstalig. En dat uh, is van een dame die eigenlijk min of meer nu een beetje de schreden zet in het muzieklandschap. Nederlandstalig. Gaat over de mentale gezondheid. Ja, dat is toch een behoorlijk uh, thema wat er speelt in de, de Nederlandse muziekwereld. Uh, en zeker in de alternatieve muziekwereld. En dat is deze Jits, sinds 20 jaar. En dat nummer dat heet Droog Je Trade. <zienk>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 Could. I know exactly what it is that hurts I wanna see you hurt You pull the strings, I know that look You know exactly what you're doing hurts You wanna see me hurt We need to be stopped in the way we could We need a power cut We need a power cut We need a power cut to power out to the Op woensdag 26 juni was het de beurt aan June M.A. Die toen haar EP release deed uh, by the end of June. Dat is de titel van de EP. En een van de nummers die ze op die avond speelde, dat is het nummer wat je net hebt uh, gehoord. Was Cuts En die staat nou net niet op die EP. Dus het is altijd leuk als je dan ook nog een nummer laat horen. Die daar niet op staat. Maar er is wel weer terug te vinden op. Streamingsdienst Spotify, waar je als muzikant 0,0003 cent of zo uh, krijgt per stream uh, die er wordt uh, geboden. Dus het schiet ook niet op uh, in dat opzicht. En er zijn er bij, die zijn wat slimmer, maar daar kom ik zo nog wel even op uh, terug. Uh, daarvoor hoorde je Find Me, Find You van The Unknown. En daar zit één bandlid uh, erin die Marcus van Dam en ik ook kennen. Dat is degene die. Sipke Hager heet. En Sipke die hebben we gezien tijdens de voorronde van de Rob Agda Daar heeft hij in gezeten. Dus daar uh, kennen we hem van. Maar dat is uh, eventjes terzijde. We gaan kijken of we zo direct Pellebast van Astronaut aan de telefoon kunnen krijgen. Maar we hebben nog meer Nederlandstalig werk. En bijvoorbeeld de nieuwe single van Scout. En die komt eraan. En hij introduceert hem zelf. Hi, ik ben Scout en je gaat zo meteen luisteren naar Laatste Avond in de Club, mijn nieuwe single. Uh, het is voor mij een hele bijzondere single omdat het echt een nieuw tijdperk voor mij uh, inleidt. Uh, het is voor het eerst dat ik over iemand anders schrijf dan over mezelf. Wat in de tijd van schrijven wat begon in maart 2023... Um, Echt uh, iets was waar ik even vanaf wilde. Ik wilde echt bepaalde dingen van me afschrijven, juist door niet zo op mezelf te focussen. En uiteindelijk is dat dus in stilistisch oogpunt en in de tekst heel erg naar voren gekomen. Maar heb ik het wel helemaal naar mijn eigen hand weten draaien. En voelt het nu echt als een, als een scout nummer, waar ik, waar ik heel trots op ben en heel blij mee ben. En daar uh, moet ik trouwens bij zeggen dat dit voor het eerst is dat ik een nummer heb gemaakt met fantastische sessiemuzikanten voor. Uh, hier, Eerst deed ik dat altijd gewoon in mijn eentje op mijn slaapkamer en nu heb ik met uh, Stan, Sam en Marley uh, enorm mooi, uh, mooi samen kunnen werken voor hun, ben ik dan ook heel erg dankbaar. Uh, het is een nummer voor als je alles even helemaal kwijt bent, letterlijk en figuurlijk en gewoon even alleen dit moment wil voelen, um, even nergens anders aan denken en gewoon gaan. Uh, ik wil uh, daarvoor trouwens uh, ook Alt-FM even heel erg bedanken. Want ze hebben nou al drie releases van mij op de radio gedraaid. En uh, nou, dat is een grote eer. Daarom wil ik dus ook hier nu zeggen waarom het echt een nieuw uh, hoofdstuk voor mij gaat zijn. Bij deze kondig ik een nieuw album aan dat in 2025 uit gaat komen. Waar deze track een, uh, een inleiding en voorbeeld van is. Uh, dus ik zou zeggen proef goed en ik hoop dat jullie het gaaf vinden. Dit is mijn nieuwe single, Laatste Avond in de Club. Ze wil alleen maar dansen, alle vrienden zijn haar kwijt. Voeten hebben het begrepen. In de club neemt zij haar tijd. Zij geeft iedereen de kans, maar niemand houdt haar nu nog bij. Ze wil altijd nog wel leven. En ooit heeft ze ochtends spijt Ze wil dansen vanavond is de allerlaatste avond in de club. Ze laat alle mannen spenden. Want al jaren is ze blut Wie ze meeneemt vanavond dat wordt later pas een punt Ze laat. kwijt vanavond wederom nu zij we geen mekornen geen rondom Alex vraagt of ze straks nog even langs langskomt enige wat ze denkt is gastrot om maar ze heeft het geflikt ze heeft uit een brink neemt nog een lik en ze heeft alles ze geeft nu geen shit, ze neemt nu geen shit van niemand meer aan, ze wil hier langs, ze wil blijven gaan, ze wil weer dansen en blijven gaan, ze wil weer dansen en blijven gaan want vanavond is de allerlaatste avond in de club Ze laat alle mannen spenden want al jaren is ze leuk Wie ze vanavond dat wordt later passen Ze laat alle glazen vullen, nooit genoeg vloeibaar geluk Want niemand kent haar, ken haar naam Niemand kent haar naam, Niemand kent haar naam Niemand kent haar Niemand kent haar naam hier Niemand kent haar naam Niemand kan thijn na mierden, niemand kan thijn na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 Oh! was Melanie Ryan, die komt op 18 uh, juli hier naar de studio om het een en ander weer te laten horen. Hij heeft alles uh, te maken met deze nieuwe single, Little Wins. En een beetje country, nou eigenlijk heel sterk country. En daarvoor hoorde je uh, de nieuwe single van Scout, die had hij zelf geïntroduceerd. Laatste avond in de club, dus dat is een beetje het uh, verhaal. We hebben hem inmiddels aan de telefoon, maar we gaan nog eerst even wat uh, van hem laten horen. Dat is Astronaut, Mensen die Gelukkig Mensen Zijn. Mensen die gelukkig zijn, die gaan ook een keer dood. Mensen die niet dood zijn, die hadden nooit geluk. Totdat op die ene dag het geluk was uitgeteld. Maar, maar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 ...natuurlijk al wat een oudere single van hem. Mensen die gelukkig zijn. Volgens mij was dat een van de eerste nummers... ...die ik hier ook bij dit programma heb laten horen... ...van de Auteur dat Maar een wat vrij recente single is van hem... Uh, ...Breekbaar, schuine streep, klein. Daar had hij ook nog een videoclip bij gemaakt. En we hebben ook de man achter astronaut Pelle Bast aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Hey, zeg ik het uh, zo goed? Vertel ik het ook zo goed? Want uh, mensen die gelukkig zijn, uh, was ze nog veel eerder als breekbaar klein. Dat klopt helemaal. Dat ja. was zelfs, uh, ik denk, het eerste liedje wat ik ooit uh, volgens mij een keer op YouTube heb gezet. Echt uh, heel lang geleden. Ja. Toen heb ik hem een keer opgenomen en dat is die versie die jij net afspeelde. Maar ja. dat, dat is inderdaad uh, al een tijdje terug weer. Ja, volgens mij ben ik er op deze manier ook aangekomen. En ik geloof dat wij ja. ook een van de eerste zijn die dit nummer ook hebben laten horen, denk ik ja, eerlijk gezegd. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Maar uh, als ik uh, verder kijk, dan uh, heeft uh, jouw, jouw carrière toch een beho behoorlijke vlucht uh, genomen in dat opzicht. Ja, klopt. Het is echt uh, wat je zegt. soort van toen jij het een beetje ontdekte. Was het allemaal heel klein. En ik deed het naast mijn studie en mijn werk. En uh, ja, heel erg in de, in de luwte, zeg maar. Mm -hmm. uh, en ondertussen uh, ja, begint dat gewoon heel. erg gewoon langzaam doorgaan. En begint dat wel echt te groeien, inderdaad. Uh, Wordt het steeds meer opgepikt. Dus ja, super leuk. Ja, want uh, ik, ik, ja, ik bedoel. Het, het grote 3 voor 12 landelijk. Die had er op een gegeven moment ook lucht van gekregen, van wat jij allemaal aan het maken was. Dat klopt ja, dat ook, hè? Ja, ik uh, mede aan de poppen vorig jaar heb ik aan de popronde meegedaan. Dat was het, ja. En uh, toen hebben ze me tot 3 voor 12 talent uh, benoemd. Dus ja, dan, uh, dat ja. is fijn. Dan hou ik je ze ook een beetje in de gaten. Ja, uh, die popronde, daar dat, dat begin je over. Uh, wat, uh, was, uh, wat was daar zo leuk aan voor jou, uh, die popronde doen? Uh, ja, heel veel dingen. Ik vond het echt, echt ontzettend leuk. Uh, sowieso heb ik nog nooit in mijn leven zoveel achter elkaar gespeeld. Mm -hmm. Ik bedoel, zelfs als professionele band of zo is je Tour vaak niet 24 optredens achter elkaar. Mm -hmm. Dus het was echt in een korte tijd heel veel spelen, dus dat is ja, super leerzaam uh, zowel qua gewoon op elkaar inspelen, maar ook logistiek, soort van hoe organiseer je alles. Uh, en uh, ja, je merkt toch echt wel dat popronden gewoon door veel mensen in de gaten wordt gehouden, dus dat heeft ons wel veel opgeleverd. Ja. Um... Als ik dat stukje tekst op een gegeven moment er ook bij pak... van de popronde... Ja. de teksten ja. zijn omschreven als filosofisch... met een nuchterheid uit de Achterhoek. Nou ja, de Achterhoek, daar kom je dan dus kennelijk vandaan. Dat is, uh, dat, daar leg je woord, als, uh, als, ik, uh, als ik het dan uh, goed uh, begrepen heb. Ja. Uh, maar uh, de filosofie. Um, wat heb jij met filosofie? Um, nou... Ik denk sowieso dat ik uh, als kind gewoon een beetje een soort dromertje was. Die, ja, een soort. Ik noem het ook wel amateur uh, filosoferen. Dat doen uh, kinderen vaak. Mm -hmm. uh, nadenken over het leven. Soort van. Dus ik denk dat dat zat een soort van al heel erg bij mij in, dat dromerige. Ja. En um, ik heb uiteindelijk humanistiek gestudeerd. En daar kwam ook wel het een en ander aan filosofie voorbij. En ja, ik vind dat gewoon super boeiend. Om, uh, ja, gewoon, het is niet zo. Uh, droog. Een soort van ik, ik. Ik zou moeite hebben om me de hele dag met wiskunde bezig te houden. Maar filosofie vind ik dan een stuk uh, interessanter. Ja, uh, ook nog iets uh, wat, uh, wat mij ook een beetje opvalt. Jij uh, kan van kleine dingetjes uh, een heel liedje uh, schrijven. Um, <laughs> hoe, hoe doe je dat dan in, in Vredesnaam? Kijk je dan naar een bepaald object of wat dan ook? Hoe, hoe doe je dat? Ja, uh, het is grappig, want dat, uh, inderdaad, zeggen mensen dat vaker. En dan. Dan realiseer ik me van, oh ja, dat is misschien ook zo, maar een soort van, voor mij voelen het niet per se als kleine dingen dan, mm. denk ik. Misschien dat dat helpt om erover te schrijven. Ja, uh, ja ik weet niet, dat zijn toch de, die kleine dingen of waar je het over hebt. Dat zijn toch de dingen waar ik soort van bijna elke dag misschien dan mee te maken heb. Ja. Voor mij voelt het heel logisch om daarover te schrijven. Ja, nou, nou uh, als ik het dan op een gegeven moment ook net als we het net hebben laten horen. Er zit ook een bepaalde vorm van humor in, in dat, in dat opzicht. Tenminste, ja. je moet de humor er een beetje van in kunnen zien... in, in dat opzicht. Uh, vind ja. je dat ook belangrijk... dat mensen dat op die manier ook meekrijgen? Ja, ik vind humor wel grappig met muziek of zo. Ik merk soms wel bij concerten... dat het, uh, het verschil tussen een soort concert... die voor mij goed voelt en slecht is vaak... of mensen op de plekken lachen waarvan ik denk... oh, dit vond ik zelf ook humoristisch. Mm -hmm. Maar soms wordt ook juist gelachen op plekken... dat ik denk, oh, ik meen dit heel serieus. En dan denk ik van snappen we elkaar of zo. Een soort van. Maar dus ik vind humor in muziek altijd wel tricky, maar ja. ook wel een leuke uitdaging. Ja. Maar het breekt ook wel op een bepaalde manier, denk ik, even de spanning op een bepaald moment, toch? Ja, soort van, ik, ja ik zou het gewoon moeilijk vinden om altijd, uh, altijd zo serieus over jezelf en over muziek, ik vind het ook leuk om daar ook een beetje af en toe de gek mee te steken en dan een andere keer weer heel serieus te kunnen zijn. Uh, is dat ook een beetje terug uh, te horen op uh, de nieuwe single die morgen uitkomt? Um, ja, vooral dan denk ik de humoristische en de vrolijke kant. Die is daar heel erg uitvergroot. Uh, want we zijn nu bezig met onze uh, tweede plaat aan het opnemen. Uh, waarvan we vijf liedjes al uh, opgenomen hebben. En daar zit ook weer wat veel serieuzer of mm, ja, wat melancholischer, dromeriger bij. Maar dit is echt een liedje gewoon... Ja, gewoon een pure bak aan vrolijkheid, gewoon dat. Uh, Franstalig. eigenlijk een Franstalig titel, Très heureux. Ja. Yeah. Uh, hoe, hoe, uh, hoe is dat eigenlijk? Uh, hoe, hoe ben je op die titel gekomen? Uh, ja, omdat dit liedje is, uh, gaat over uh, op vakantie in Frankrijk zijn en... Op dat moment gewoon even heel gelukkig zijn. En ik heb hem ook geschreven terwijl ik op de camping uh, zat met mijn gitaartje. En nou, op een gegeven moment uh, vloekte eruit ineens dat er dan ook een zinnetje Frans in moest. En dat voelde heel logisch. En uh, zo is dat gegaan. Ja. Um, even voor de mensen die jou willen vinden. Want dat is ook heel belangrijk. Waar kunnen ze je vinden op het wereldwijde web? Um, nou Voor de mensen die nog websites gebruiken is dat 321 astronaut.nl. En die, ik gebruik altijd die 3-2-1-astronaut. Dat is een soort windterm. Dus zo heten we ook op Instagram. Uh, De dus zaken ons vinden. En uh, op Spotify natuurlijk. Daar heten we gewoon astronaut. Dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is Treureu van Twee Astronaut. Twee uitjes in een pan. Twee koffie en croissant. Ik ben zo gelukkig. Ik ben zo gelukkig. Vier schouders, groot verwarm. Ja, we zitten aan de waterkant gelukkig.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 zie iemand worstelen met een een of andere Luxoflex. Nou, uh, ga het maar uh, gewoon niet doen. Dat uh, lijkt me veel beter. Uh, hier is, uh, was uh, Niels Buis. Die hadden we een paar weken geleden hier in de studio uh, met Arcadia. Dat uh, had hij niet alleen gedaan, want dat deed hij samen met uh, Grande Tuyp. Uh, die was ook trouwens toen meegekomen met uh, dat optreden hier in, bij ons in de studio. En dat was... De uitzending van 20 juni is alweer twee weken achter ons. Het schiet uh, lekker op op uh, deze manier. Daarvoor uh, hoorde je trouwens Lisa Weld. Uh, daar zit ook een heel verhaal aan, uh, aan vast. Want 1-2-1 uh, heet uh, het album. En wil je dat uh, vinden? Want daar hebben we een heel verhaal op uh, geschreven bij Alternative FM. Ja, want we hebben ook een website... De laatste uh, dagen zijn we er weer behoorlijk actief mee bezig. Maar dat, weet, uh, ja, dat heeft ook weer te maken dat de muzikanten de weg weer weten te vinden naar uh, die website. En daar staat een hele review op uh, van dat album. En je hebt Wild Child kunnen horen. Dat is trouwens niet uh, dat nummer van de Doors. Maar ze heeft er gewoon ook eenzelfde titel. Alleen het nummer is totaal anders. Het is gewoon een eigen nummer. Uh, mocht je van Elisa Weld nog wat willen horen. Dan zou ik gewoon nog even blijven luisteren. Want er komt straks eh, verderop in dit programma nog een keer iets van haar voorbij. Dan aandacht voor Bieke. Voluit heet ze Bieke Jongen Jan. En ook een single van haar komt eh, zeer binnenkort uit. Namelijk... Op 5 juli en op het moment dat we dit uitzenden is het 4 juli. Dus mogen we dat al weer laten horen. Hier is Ik Projecteer. projecteer al mijn shit op jou. Elke stem vanuit mijn kinderoor vindt zijn weg naar jou. Ik projecteer al mijn angst op jou. Ben bang om later, net als pa, maar zwijgen naast elkaar. De koude lucht in, die niet benoemen. We elke avond samen eten, maar je me nooit meer naar je toe trekt. Vaspel mijn verleden op je al en projecteer Ik projecteer steeds meer en meer ah. Meer en meer Omdat ik vergat hoe het werkelijk zat Wat ik lief heb, maar ik doe maar wat En ik steeds vergeet hoe het ook kan Op jou. Al mijn reden en mijn twijfel connect ik steeds aan jou Ik ventileer mijn hele dag op jou Ik vergeet soms dat ik af en toe best fel ben tegen jou En denk te weten hoe je in elkaar steekt Dat je steeds minder lief wordt en alleen doet wat je zelf wil Tot je me plots weer verrast je lieve authentieke gast en weer. Zegt meer Vergeet hoe het ook kan dat we losgaan. This old town has put a gloomy song in van Bakersongs. Dat is ook wel heel erg leuk, want uh, Bakersongs komt met een uh, nieuwe single. En morgen komt die uit uh, bij uh, King Forward Records. En dat is altijd leuk als je op een gegeven moment mensen kent van dat label. En dan gunnen ze jou dat, dat ook wel. This All Town Part 1. Daarvoor hoorde je bieken met het nummer Ik Projecteer. Uh, nou, moet ik iets uh, hebben uh, staan. Maar dat heb ik nou niet 1, 2, 3 weer voorradig. Dus dat is weer leuk. Want dan uh, zit ik weer met allerlei andere dingen uh, te doen. Die ik eigenlijk niet uh, had moeten doen. Uh, maar goed, ik zal uh, alsnog wel even kijken of ik nog iets uh, leuks zou kunnen vinden hierover. Uh, uh, heb ik dan wat? Heb ik dan wat? Dat uh, is altijd heel erg fijn als je dat, dat nog niet 1, 2, 3 uh, paraat hebt uh, staan. Ja. Ik had iets. Uh, ja, kijk, dat is misschien ook nog wel. Het is wel uh, Nederlandstalig weer. Uh, want uh, het barst ervan, op, op wat betreft Nederlandstalig werk. Uh, dan moet ik weer helemaal terug. Uh, in het uh, mapje Annabel moet ik dan op een gegeven moment zijn. Ja, dat is leuk als je er mee in de gedachtenwereld hier van, van deze man uh, zit. Uh, deze dus niet. Moet even de edit hebben. Dat is altijd heel fijn. En dan zeg ik. Uh, hopla, hier is ben ik genoeg van Annabel. Als ik Van mij, drijf weer weg als ik de lakken hoog leg, wie ben ik geweest al die tijd? Op zoek blijf naar wie ik ben. dat was hem. Deze Annabel die ik eventjes uit een uh, mapje moest lichten. Uh, ben ik genoeg? En dan denk je van... wat heeft hij dan nog uh, in een halve minuut nog uh, te doen? Nou, dan zijn er altijd nog uh, de vrienden uit Gelderland... die op een gegeven moment uh, familiepunk maken. En die, die band die heet Rotzorg. En die hebben er dan uh, toch een halve minuut nodig... om even een, uh, een, ja, een muzikaal arrangementje te maken. En dat hoor je nu. Onder de woningmarkt. Redelijkheid...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 never shy, but this is different, I can't explain the way I'm feeling tonight, I'm losing control of my heart, tell me what can I do to make you happy, nothing I ever say seems to come out right, I'm losing control of my heart.